3 uur. Christian Bonebakker met het NOS-Schording vielen over en weer klappen. De groep werd eerder al door de Rotterdamse politie tegengehouden toen ze in bussen op weg waren naar Maasluis, waar de landelijke intocht van Sinterklaas was. In Maasluis waren strenge veiligheidsmaatregelen genomen. Ongeregeldheden waren er niet. Voor zover bekend is er wel een man met een kapmes aangehouden, maar het is onduidelijk wat hij daarmee van plan was. In zomeren is een schoonmaakactie begonnen na de grote brand bij een recyclingbedrijf. Bij de brand in een partij autobanden, die bijna een week woedde, werden veel roetdeeltjes verspreid. Kinderen van een nabijgelegen basisschool konden daardoor de hele week niet buiten spelen. Schoonmakers met hoge drukspuiten zijn nu begonnen met het opruimen van de rommel. Het hele weekend worden de speelplaats, muren, deuren en ramen gereinigd. De gemeente zomeren overlegt nog met het recyclingbedrijf over de schoonmaak van andere vervuilde plekken.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 Het weer. Vanuit het westen meer bewolking... en mogelijk valt er aan de kust vanavond wat lichte regen. Het is een graad of vijf. Morgen de hele dag vrij bewolkt, maar wel overal droog. In het oosten is de meeste kans op zon. Ook dan temperaturen tussen de drie en zes graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Gezelligheid te gaan bij Zandvoort op zaterdag. Big Van Jorde, de single van Inner City aan het begin van uur twee. Ja, wat gaan we in uur twee allemaal doen? Uh, uiteraard gaan we rond de klok van half vier de evenementenagenda met u doornemen. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Want er is weer van, van alles te doen in en rondom Zandvoort uh, aan activiteiten die uw aandacht verdienen. En natuurlijk morgen. De intocht van Sinterklaas. Jazeker. En in dat kader gaan we straks uh, tegen, tegen de klok van 20 over... Uh, gaan we bellen met Zwarte Piet bellen. Want die is natuurlijk druk met de voorbereidingen voor morgen bezig. Dus uh, straks een interview met, uh, met Piet. En dan gaan we kijken hoe de, zaad, de zaken ervoor staan voor morgen. Het weerbericht hebt u inmiddels begrepen. Kijk of we uh, daar de, de reddingsboot ook nog... Uh, problemen mee kan krijgen. Maar goed, dat horen we straks allemaal... als we Piet gaan bellen tussen kwart over drie en half vier. En na de volgende twee platen gaan we natuurlijk gelijk weer schakelen... met Duintjesveld, want daar is voor ons aanwezig Joop van Nes... bij de wedstrijd voetbalwedstrijd SV Zandvoort tegen FC VVC1. Tussenstand 0 tegen 0. Dus genoeg reden om te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM. En ik ben wel heel benieuwd wat Zwarte Piet te vertellen heeft. Nou, ja, je hoort het in dit uur van Zandvoort op zaterdag. Ja, je zou maar in Amerika wonen, hè? Donald Trump als president vanaf januari, jawel. Ze moeten er geloven. Hier is James Brown en Living in America. Heerlijk meedoen met deze uh, lekkere sale van James Brown en uh, Living in America. Zo gaan we weer naar, naar Duitse Duitsersveld schakelen, naar Jan Hij is vandaag aanwezig bij de wedstrijd SV Sanford 1 tegen FC PVC 1. En uh, ja, hoe uh, de eerste helft uh, verloopt, het eind van de eerste helft, hoor je zo dadelijk naar deze van Jonas Blue. Elke vrijdagmiddag tussen 3 en 5, dan gebeurt het hier bij CFM. Dan hoor je de 40 beste plaat van Europa in de Eurobreakdown... met Maurice Muller. Het is gewoon lekker luisteren naar de 40 beste hits van Europa. En wie weet, misschien zit deze plaat ook nog wel in onze eigen hitlijst. Jannes Blue hoort hier met The perfect stranger. Ja, voor het slot van de eerste helft van de wedstrijd SV voor FC VVC1, gaan we weer snel overschakelen naar Jovanes op Duintjesveld. Jap, hoe is het daar? Ja, um, eigenlijk niet goed Roep, want uh, mm. terwijl jullie naar het uh, wereldnieuws luisterden, was hier een, uh, een doelpunt voor VCC te noteren. Een vrije schop, ik dacht gezien te hebben, maar het was bij mij aan de andere kant van het veld dat ik via een B van Zandvoort achter de keeper ging. In ieder geval zat Zandvoort met uh, 0-1 achter en het, uh, eigenlijk wel een beeld van de wedstrijd de laatste... 20 minuten is VVC wat sterker. Zandvoort is naar het toepunt wat wat naar voren gekomen, maar heeft nog geen eh, echte kans eruit gekregen. Nu een vrij schop voor Zandvoort aan de rand van de 16 meter gebied, vanaf de linkerkant, Leintse berg, gaat met rechts erachter staan. Ja, wat, wat, er, wat gaat er gebeuren? We nu even wachten op de, even moet ik op de bal, want die bal is weggeschopt en die en, uh, goede bal, de Ritsenbal, moet niet terugkomen. En die is ondertussen bij Berg, Berg legt die bal heel zorgvuldig neer. Dat hoeft eigenlijk niet op een uh, kunst van gaat die bal komen. Lage bal! En die wordt weggewerkt door een verdediger van VVC. En die gaat over de achterlijn. Dat betekent dat Zandvoort. Zo de miet op. Groei, uh, een beetje, beetje raar hier. Neem me niet kwalijk. Vrij en uh, corner van Zandvoort. Nijzerberg. Na Naar de penaltystip. Wordt die aangenomen door de Daksraout? Nee, die kan er niet bij komen. Wordt weggewerkt door een verdediger van VVC daar uh, nu uh, Kalis Goed, Kalis die gaat via een verdediger van uh, VVC, gaat die bal over de zijlijn en Zandvoort mag die bal gaan ingooien. Nog steeds op de helft van VVC. Goeie ingeworpen Mol uh, uh, gaat het vertrekken voor en de keeper die moet het wegstoppen. Dat doet hij goed. En, en dat is de Hader, die had daar echt absoluut een leeg goal. Stond er stonden twee verdedigers nog tussen. De keeper was weg. Die hoeft er alleen maar in te schuiven. Dat gebeurde niet. Hij gaat over de achterlijn. En dat betekent dat het een, een achterbal is voor VVC. En men heeft daar geen haas meer op dit moment. De, de scheidsrechter vindt hem wel. Nu het dus ook. En de keeper zal dus wat haas moeten gaan maken. Dat probeert hij te doen door wat dribbelpasjes te maken. En die bal ligt nu klaar om ingenomen te worden. Komt die bal met links geschoten. Goed geplaatst, nee, niet goed geplaatst. Uh, Koen Magielsen, Koen Magielsen, die kopt die bal ver weg. Er kan niemand bij komen, alleen de keeper van VVC kan die weer op gaan pakken. En die brengt die bal direct in het veld. Slichte uitschop van de keeper van VVC, uh, maar niemand van Salvador kan erbij komen. Sterker nog, ja, toch wel daar was nou het Dylan Kreuger die uh, zijn best deed en daar is mol mol die probeert hem man te passeren dat doet hij nog een keer nog eentje en kan de ruimte maken de haan de haan probeert hem man te passeren kan het, dat lukt niet nog steeds zandvoort. maar het is moeilijk maat het is heel moeilijk keuken dan die bal heel hard tegen de verdediger aan nu bij berg Berg, plaatsen aan de zijkant. En daar kan waarschijnlijk niemand bij komen. Inderdaad, er wordt geduwd. Daar wordt inderdaad geduwd. En daarom komt Naidsjeberg er ook de deel en deel die bij komen bij die paas van <coughs> Naidsjeberg. En Sanssen mag een schop, een vrije schop nemen. Een beetje aan de zijkant, de hoogte van het 16 meter gebied van VVC. Berg. En de hele luchtmacht van Zandvoort, op Kalisnaar en op luitenaar is voor. In het, in de, oh, het een slechte vrije schop. Slecht genomen door Berg. Helaas, veel te laag. En daar wordt gefloten. Ik heb geen idee waarvoor. In ieder geval mag stand voor de vrije stop nemen. Zo te zien, krijgt iemand een gele kaart hier. Ook dat begrijp ik niet, ik weet niet wie. Ik denk de spits van VVC. En waarom, mag de lieve heer weten. Er was niks aan de hand. het was gewoon een duel om de bal. Maar de scheidsrechter die er veel dichtbij staat, die oordeel dat heel anders. Vrije stop genomen. Berg, aan de linkerkant van het veld. Nou, de rechterkant moet ik zeggen. Berg haar man, wordt er tegengehouden, wordt opgehouden en er wordt niet voor gefoten, die schuitzetter. Ik vind het een beetje een langmoedige schuitzetter. Hij, hij uh, is, zit niet alert erop, uh, dat is niet goed en uh, VVC is nu weg. Daar wordt die bal teruggespeeld op Reinier uh, Metzaas, uh, die die bal terug gaat plaatsen naar bal van de Oord. Van de Oord, kan wat meters maken. Daar komt hij aan. Berg, berg wordt aan, met handen en voeten wordt tegengehouden. Dat mag allemaal van die scheidsrechter. Die nu waarschijnlijk voor rust sluit. Inderdaad, rust is uh, 0-1 in het uh, voordeel dan van VVC. De tweede helft zal Zandvoort er echt aan moeten trekken. Zoals het de laatste vijf minuten is geweest. En of dat gaat gebeuren, dat zullen we dan wel weer zien. Oké, okay, dankjewel Joop. Helaas, dus een achterstand voor SV Zandvoort. Werk aan de winkel voor de tweede helft. Ja, ben je er al klaar voor, uh, Albert Jans? Zometeen gaan we met Zwarte Piet contact opnemen. Ik ben er klaar voor. Spannend, spannend, spannend. Blijf daarvoor luisteren naar dit programma. Zodra ik de Pietermanni himself in de uitzending. Eens even kijken hoe het gaat met de voorbereidingen voor de intocht in van morgen? Om 12 uur komt hij aan bij de rotonde, hè. Dus uh, dat mag je absoluut niet gaan missen. Eerst gaan we deze draaien van Wem. Hey, Saka. So I greeted you with a an knowing smile When I saw that girl upon your arm and you she'd won your heart with a fatal jam I said, soul boy, let's hit the town and said, hey boy, what's with the frown? But in return, all you could say Was hi, George, meet my fiance. Het gaat gebeuren, het gaat gebeuren nu. Jawel, we hebben als het uh, goed is contact, Albert-Jan, met Zwarte Piet. Zwarte Piet, ben u daar? Hallo? Hallo, Zwarte Piet. Hallo, Zwarte Piet. Ik zie jullie niet. Je ziet ons niet? Ik wel maar ik zie jullie niet. Nee, maar je hoort ons wel. Ja, ik hoor jullie wel. Oh, ja, maar je zit ook helemaal in Maasluizen. hè? Ja, spreek ik niet met Maasluizen FM dan? Nee, nee, u spreekt met Zandvoort, want u, u komt morgen toch naar onze kant op, samen met Sinterklaas. Ja, morgen ben ik in Zandvoort, maar ik ben nou in Maasluis. Ja, maar hoe is het in Maasluis? Hoe is het in Maasluis? Koud? Ja, en hoe is, het, hoe is het gegaan allemaal? Oh, het was mooi en al het water en die haven en die sluis die toch open ging. Ja, ja, dat was oh. spanning. Ja, want onze boot zat vast. Ja, maar hoe kun je. Hoe, ja, ja, op een gegeven moment zat de boot. Dit was gisteren op, nog op het journaal. Dat de boot ja. vast zat. En hoe is dat opgelost dan? Nou, er is die uh, andere stoomboot is gekomen, de Fury. De Fury? Ja, en die heeft heel veel pakjes van onze uh, boot afgenomen. Uh, en die heeft ons daarna losgetrokken. Oh, toen, toen werden jullie natuurlijk lichter. Heel veel pakjes, ja. Aha. En uh, hoe was de ontvangst uh, in de haven? Oh, dat was mooi. Ik heb nog nooit zoveel kinderen bij elkaar gezien. Oké. Okay. Het was echt heel mooi. Maar ook een beetje rommelig hoor. Toch wel? Ja, heer, je had het water. Ik ben bang voor water. Ja, je, je mot wat hè? Ja, dat is waar. Maar goed, uiteindelijk veilig aan de kader aangelegd. En, uh, en, en toen door, door maar sluis en zo. En heel, is dat ook allemaal goed gegaan? Dat is heel goed gegaan. Er waren leuke optredens tussendoor. Heel veel leuke mensen. Allemaal mensen met bloemen. Ik kreeg allemaal bloemen in mijn handen geduwd. Zo. Dus dat was wel leuk. Zo, zo. En, en daar nou mooi op het podium. Ja, en die... die, die Klaas en de burgemeester en uh, Jeroep was erbij en het dieuwertje was er. Uh. Maar die, die troon die zag er dus wel heel erg mooi uit, hè? Ja, maar Sinterklaas heeft er niet op gezeten. Niet op gezeten? Uh, nee. Oh. Hij wou niet zitten. Hij wou niet zitten. Hmm. Hij heeft tot de hele tijd op Amerika gezeten. En daarvoor zat hij lekker op de boot. Uh, zat hij ook al heerlijk. Maar hij heeft niet op die troon gezeten in Maasluis... Oh, op die manier. Ja. Maar, maar, maar nu zo langzamerhand de voorbereidingen voor morgen, hè? Twaalf uur zou u komen. Komen jullie toch? Twaalf uur? Oh, dan moet ik er wat opschieten. Ja, nee, hallo, werk aan de winkel. Ik dacht acht uur s'avonds. Nee, Piet, Piet, Piet, Piet. Kan je, wel, kan, kan je geen klok kijken? Want als moet je de klok kijkt, Piet, even erbij halen. Ja, die is er wel, maar dat ben ik niet. Ik ben de PR, Piet als PR-piet nou, moet je, dan PR -piet moet je het toch helemaal weten. Dan moet je bij de tijd zijn, hoor. Ik, ik dacht, we gaan eerst naar de sportbouw om kwart voor de drie. Oh jee. oh jee. Hele schema-overhoop. Oh, nee, hè. Eh, nee, hè. Eh. Nee, nee, nee, nee. Om twaalf uur komen, komen jullie aan op het Badhuisplein. Maar, maar, maar waait het dan niet te hard voor de, voor de boot? Nou, dat weet ik nog niet. Dat moeten we morgen even bekijken. Ja, morgen bekijken, acht uur, twaalf uur. Wat? Bij twaalf ja, nee, uur, twaalf uur. Twaalf? Dan word je nou ingefluisterd, zeker, door de klokkijk, Piet? Nee, ja, ik kreeg een ander briefje voor mijn neus. Het inderdaad 12 uur of zo, is uur neergezet. 8 uur was wat anders, 8 uur moeten we weer in het piethuis zijn. Dat ja, was het ja nee, want al die, al die kinderen die, die, die hebben wij net opgeroepen om allemaal om 12 uur naar het badhuisplein te komen, want dan komt u aan, maar dat klopt, dan komen jullie aan, maar dat klopt dus begrijp ik. Ja, ja, ja. ja. He, he. De rotonde op het strand komen we inderdaad aan met de boot. Niet de stoomboot, want die kan het strand niet op helaas. Nee. Maar uh, wel met de renningsboot van de KNRN, die uh, haalt ons uh, op van de bakjesboot. Maar, van, van zomer zag ik zo'n hele grote boot voor de kust liggen... en die allemaal zand op, op spoot. Maar dat was ja. natuurlijk om, om, om de reddingsboot makkelijker aan de, aan de kust te krijgen, of niet? Ja, of om te zorgen dat de pakjesboot niet aan de kust kan komen. Ja, dat zou ook nog kunnen. Mm -hmm. ja. hm. Dan moeten we wel even uitzoeken dan, hè? <laughs> ja. Maar ik hoop wel dat het morgen allemaal om 12 uur gaat lukken. Heb, heb je er wel een goed vertrouwen in, uh, PR Piet? Nou, als ik zo heb geluisterd naar uh, de, de weer, Piet, wordt het uh, prachtig weer ja oh. dat uh, is hier wat droog morgen? Dus, dus we kunnen de kindertjes gewoon oproepen om om 12 uur uh, op het badhuisplein te verzamelen? 12 uur op de rotonde op het strand van Zandvoort verzamelen. Dan uh, komt Sinterklaas en komen wij ook aan. En daarvoor zullen we gewoon pieten er rondlopen. En een pietenband is er. Uh, en gekke Pieten zijn er. Volgens mij zijn er zelfs Pieten aan het surfen op het water. Aan het kitesurfen. Hé, hey, zo. Dus dat is ook wel heel leuk. Die, die zijn gewoon met de kijkers vanuit de. Uh, van je hier naartoe gekomen. Maar dan... Uh, goed, dan maar, gezeten. Eh, eh, staat op dat briefje ook het, de, de, het vervolg van het programma, uh, PR Piet? Ja, ja, ja zeker. Want en... na, na, de, na de strand dan gaan we, we zo omhoog bij de raton, op die hele lange trap. Ja? Want ik ben er vorig jaar ook in Stamford geweest. Dat was wel leuk. En dan gaan we daarna gaan we op, uh, met Amerigo gaan we naar de burgemeester toe. Die is uh, op het gemeentehuis. Oh, oh, de burgemeester komt ook? Ja, burgemeester Meijer is zo vergelopen. Ja, burgemeester Meijer. Heel goed, jaar Piet. Ja, ik weet nog wel iets. En hoe laat denken jullie dan op het Raadhuisplein aan te komen? Ja, de bedoeling is zo rond uh, kwart voor één, zeg ik dat goed? Ja, dat kan best. Wel. Juntje, dat wordt haasten. Jawel, hè? Ja, echt wel. Zo, hè. Maar ik denk dat het wel goed gaat komen. En, en daarna groot feest in de, in, in, in de, in de, in de Korver Sporthal? In de Corvo Sporthal, het grote Sinterklaas spektakel, wat ondertussen al echt beroemd is. In uh, Zandvoort, een uh, wijde omgeving. Want uh, we hebben al een tijdje geleden hebben we daar kaartjes voor neergelegd, hier in Zandvoort. En die konden dan de ouders kopen voor de kindertjes. En ik denk, nou, vorig jaar was het zo druk. 250 kinderen vorig jaar. We doen dit jaar 300 kinderen. Zo! Kijken of, kijk of het past. Het wordt denk ik een beetje maar Meer mag je er ook niet in volgens mij. Maar... We, we, ah, die 300 kaartjes waren binnen no time verkocht. Maar zijn er nog kaartjes, weet je dat toevallig? Dat weet ik toevallig, die zijn er niet. <laughs> die zijn er niet. Weet no. je toevallig? Ah, dus het is een heel, oh, prop vol, 300 kinderen in de Corverhal morgenmiddag. Ja, plus de ouders en de opa's en de oma's, die mogen ook allemaal gezellig langskomen natuurlijk. Je hebt daar het uh, sportcafé zitten. Ja. Daar hebben ze lekkere tosti's en lekkere koffies en weet ik veel wat. Dus daar kan je gewoon naartoe. Oh, hebben ze ook ranja? Hebben ze ook. Oh, dan is het goed. <laughs> ja hoor, en dan kunnen de kinderen ondertussen een diploma gaan halen. Pieter diploma. Maar wat wel heel belangrijk is als je komt naar de Corver sport, ...wel iedereen die heeft zo'n rood bandje... ...dat je die rode bandjes alvast even omdoen... I ...dat we dat niet bij de deur moeten doen... ...dat alles lekker vlot naar binnen kan gaan. Oké. Okay. En mocht je dan niet zo'n bandje hebben en wil je wel meespelen... ...ja, dan heb ik toch eigenlijk wel slecht nieuws... En dat is? Want dat, dat kan niet. Ah, maar ja, goed. 300 kindertjes is ook niet niks, hè? Nee, dat zijn er heel veel. Oeh. Dat zijn er echt heel veel. Ja, jij bent uh, lekker aan het babbelen met uh, de PR-Piet... maar helaas moet ik het uh, gesprek uh, afbreken. Oh, nou, nee. Dat... We, ja. PR-Piet PR Piet moet weer verder. Ja, die moet weer verder ook, trouwens. Oké, okay, PR-Piet, goede reis en ik zie je morgen. Ja, ben je er morgen ook? Ik ben er morgen ook. Oké, okay, dan mag je morgenavond je schoen zetten. Nou, ik begin vanavond al, hoor. Ja, dat kun je proberen. Maar morgen mag het sowieso. En het oh. is een hele grote, hè, die van Albert-Jan? Dat ja. weet je, hè, Piet? Dankjewel, Piet. Piet. Yo, yo, yo, doei, doei. yo, wat een gezelligheid. Ja, morgen komt hij weer aan, hè, hier is Alfort. En we hadden alvast Zwarte Piet, de PR-Piet in de uitzending. Mm. Spannend, morgen om 12 uur bij de rotonde. Iedereen even een kijkje gaan nemen. Het wordt weer beren gezellig. En de Sint en zijn pieten zijn dan weer in Salford gearriveerd. Met paas denk ik aan Sinterklaas, dan stuur ik hem een kaart. Ik schrijf hem hoe het met me gaat, een goed geleid zijn paard. Ik maak een soort van grapje over een zak van Zwarte Piet. Maar Sint heeft het dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet. Wanneer ik op vakantie ga en toch in Spanje ben. Dan rijd ik even bij ze om dat ze heel goed ken. Helaas, helaas is sint nooit thuis als ons een Zwarte Piet. Je trouwens in zo'n vrije tijd opvallend bleek je zin te klaar.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 Hoor hem, de PR Piets morgen om 12 uur. Dan komt Sinterklaas en Zijn Pieter aan bij de rotonde. Vijf minuten over vier. ben je er klaar voor? Nee. Nee, hè? Wat is er in ons? <laughs> ja, nu ben ik er wel. Nu klaar. ben je er klaar voor. Het is, hè? Een, het is een administratief zootje. Jongen, wel... ja, inderdaad een zootje. Geen paniek in de tent, geen paniek in de tent. De evenementagenda, daar komt hij aan. Nou, allereerst natuurlijk, uh, morgen uh, hebben we natuurlijk de grote intocht van Sinterklaas. Om 12 uur. Nou, die PR Piet snapte er echt helemaal niets van in. Nee, domme Piet. Ja, ja, Dat domme, domme, domme, domme PR Piet. Maar gelukkig was er een hulp, Piet. Want uh, in, morgen, kinderen laat ik je, je niet uh, verrassen, begint om, gewoon om 12 uur. Uh, het is gelukkig weer zover. Morgen komt Sinterklaas uh, zijn intocht doen in Zandvoort aan zee. Om 12 uur zoals gezegd komt een goed heilig man met zijn pieten aan... op het strand van Zandvoort aan zee... ter hoogte van de Rotonde Juttersmuseum. Daarna gaat hij te paard, zoals gezegd, door de Kerkstraat... naar het raadhuis waar de burgemeester hem ontvangt... en de kinderen uiteraard liedjes gaan zingen. In de Korversporthal komt de Sint natuurlijk ook kijken... naar de kinderen die meedoen aan het Sinterklaas-spektakel. Dus eh, niet getreurd. Ik zou zeggen ruim voor 12 uur naar het Badhuisplein... want er is natuurlijk van alles te doen... Eh, rondom de intocht van Sinterklaas. Dan, voor de grotere kinderen. Om 13 november, eh, morgen dus, is er ook een muziek, muziektheatervoorstelling... De Echtbrekers. Morgen speelt Drama muziek, de muziektheatervoorstelling... Echtbrekers in theater De Krocht. Na de voorstelling is er mogelijkheid om met de regisseur en de spelers te praten. Meer informatie over dit muziektheatervoorstelling Echtbrekers... kunt u natuurlijk vinden op de website van... De Theater de Krocht. De entree bedraagt 5 euro. En het, het, het begint allemaal om 3 uur. De muziektheatervoorstelling Echtbrekers. Morgen om 3 uur in Theater de Krocht. En morgen uh, is er ook de hele dag. Wordt er weer gereest op 19... Uh, dat, is niet, dat is niet morgen, dat is volgende week. Zie je, daar heb je het al. Volgende week, 19 november. Zandvoort 500, traditioneel wordt het officiële autosportseizoen afgesloten met de Zandvoort 500. Een 500 kilometer tellende slijtageslag op het circuitpark Zandvoort. Naast de vele sensationele inhaalacties op de baan... zal er ook het nodige spektakel te zien en te beleven zijn in de pits... met boeiende gevechten tussen de GT's en Tourwagens... in de vier verschillende klassen. Dat allemaal op 19 november op het circuitpark Zandvoort. De gehele dag de Zandvoort 500. Meer informatie over dit evenement... en natuurlijk over alle andere evenementen van het Circuitpark Zandvoort... kun je terugvinden op de website www.circuitparksandvoort.nl www.circuitparkzandvoort.nl www En wie kent ze niet? De Hedis Internationaal gaan weer op park. Ja, ze zijn er weer. Ja, Dick Hoesee en Henk Janssen in de wereld beter bekend... als de dolkomse duo door Hedis International zijn druk aan het repeteren voor hun nieuwe theatershow. In Theater de Krocht zal op 19 november de wereldpremière plaatsvinden. Na Zandvoort gaat het komende duo natuurlijk weer op wereldtournee... en zal alle grote wereldsteden aandoen. De grappen en grollen van het Zandvoorts duo's... zullen weer menig een doen schuddenbuiken van het lachen. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de bar van Theater de Krocht... Of via telefoonnummer 06 534 75703. 06 534 75703. De entree bedraagt 10 euro. En culinair rondje Zandvoort. Ja, we hebben het in de zomer. Hebben we hebben dus drie dagen culinair Zandvoort. Maar op 20 november is er het culinair rondje Zandvoort. En dat begint allemaal om 12 uur. Maak kennis met verschillende horecagelegenheden... tijdens de wijn- en spijswandeling door het centrum. Het culinaire rondje Zandvoort is een leuke manier om tijdens een frisse wandeling... kennis te maken met acht verschillende Zandvoortse horecagelegenheden. Bij elke horecagelegenheid krijgt u een gerechtje met bijpassende wijn. U wordt als gast ontvangen in acht gelegenheden, ieder met zijn eigen sfeer en eigen gerechten. De eigenaren van de locaties doen hun best om zich te onderscheiden... en u een leuk gerecht met bijpassende wijn aan te bieden. Voor u als deelnemer is dit een unieke uitgelezen mogelijkheid... Om in één middag acht zaken te bezoeken. De zank, de dat kan voor verrassingen zorgen. En u komt wellicht in de gelegenheid waar u nog niet eerder bent geweest. Deelnamekaarten A49,50 uh, euro zijn verkrijgbaar bij de deelnemende locaties. VVV Zandvoort. Of te bestellen via de website. En de website is Wijn aan Zee, Apenstaatje, Gansnorlotte.nl. Wijn aan Zee, Apenstaatje, Gansnorlotte.nl. T -t -t 20 november van 12 tot 5. Culinair rondje Zandvoort. En voor de jazzliefhebbers op 20 november... is er ook weer traditionele jazz in Zandvoort... jaar. ditmaal met Jan Wessels. Dat begint allemaal... Uh, uh, om half drie... tot half vijf. De entree bedraagt... 15 euro. En de locatie is... zoals altijd... de Theater de Krocht, Grote Krocht 41. Meer informatie over dit prachtige jazzconcert... met Jan Wessels is natuurlijk te vinden... op de website www.jazzanz.nl www.jazzac.nl En ook op 20 november is er live muziek bij App Vloed. Op zondag 20 november vindt het culinair rondje Dorp plaats... zoals gezegd, met wijn en food. En na afloop vindt er bij App Vloed een soort afterparty plaats... met live muziek. De Zwazisolsoep, zo heet die, band... zal ervoor zorgen dat het dak eraf gaat. Leuk weet je, de zanger van de band doet dit jaar mee aan de Voice of Holland. De eerste ronde heeft hij al gehaald. En de, mu de muziek begint om vijf uur en de entree is gratis. En iedereen is welkom. En dan hebben we het natuurlijk over het Amsterdam Beach Hotel... Badhuisplein 2 tot en met 4. Live muziek bij Eppenvloed na afloop van het culinair rondje Zandvoort. Heerlijk naswingen met een hapje en een drankje van dit prachtige evenement. Tot zover. Zo, er is weer heel wat te doen de komende dagen hier in Zandvoort. Maar hier is morgen natuurlijk de intocht van Sint-Nicolaas en al zijn pieten... Dat om 12 uur bij de retonde hier in Salford. we gaan weer naar Duintjesveld over een tweetal platen voor de wedstrijd SV Salford tegen FC VVC. Maar eerst onder meer Tina Turner. You must understand all the touch of your hand makes my folks react. That it's only the three of me, and girl opposite the track. It's physical Only logical You must try to ignore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 Edit, Justin Timberlake, samen met Michael Jackson en Love Never Felt So Good. Ja, wat is het koud hè, in Zalvoorts. En de strooiwagens uh, die zijn inmiddels ook weer de garage uitgereden. Er wordt weer gestrooid in Zalvoorts. Weliswaar preventief, maar de winter gaat er echt aankomen hè Joop? En dat voel jij ook. Nou, dat het nu winter is wel. de wind die er is, dat, ja, dat gaat door mijn merg en benen. Het is verschrikkelijk koud en ja, de spelers zullen er weinig last van hebben. Die lopen lekker korte broekies, een paar nog met korte mouwen zelfs. Dat vind ik ook een beetje overdreven, maar goed. Ja, het gaat niet goed met Zandvoort. Nee. Nee. Het is nog steeds 01. Zandvoort is hij heeft een probleem. kan de, de bal niet in de ploeg houden. De basis komen niet aan. Um, het, ja, een beetje malaise-achtig. Ze proberen het wel hoor. Echt waar. Maar nog geen in, in die. Ik, wat we spelen nou. Kwartier in de tweede helft. Nog geen kans gehad in die tweede helft. En ja, dat moet toch anders gaan. Zandvoort moet uh, zich herpakken de druk op VVC opvoeren. En dan, uh, dan moet je hopen dat je dan uh, uh, of een doelpunt maakt en niks tegen krijgt Of dat je uh, lekker je best kan gaan doen. Daar gaat uh, Jesse de Haan. Dus de aan op de rechterkant van Zandvoort. En daar wordt gevlacht. Ik heb geen idee waarom, want die, schrijf, die grensrechter is niet eerlijk. Dat heb ik net een paar keer ge gezien. Hij uh, hanteert de vlag te graag, te snel en op de verkeerde momenten. En... Uh, dat is dus uh, geen goede zaak. Een VVC mag ingaan gooien. Oh, daar wordt gestopt, er wordt gewisseld. Zandvoort gaat wisselen. Uh, Oké, okay, dat is uh, heel erg jammer. Reinier Mutsaers, de keeper van Zandvoort, die raakte er net al geblesseerd. Die moet er nu af. Joris Smit gaat hem uh, vervangen. Joris Smit, die uh, een, een hele ongelukkige wedstrijd in het tweede speelde. Want het tweede heeft thuis met 0-5 verloren van de nummer 1. En dus heeft Smit een vijf om zijn oren gehad. Laten we hopen dat het nu niet gaat gebeuren. De wisselen wissel is gepleegd. En de VVC mag gaan gooien, dan gaat het sluitje van de Arbiter. En wordt weggekopt door Ronald Kalis, Kalis dan Mol. Mol, kan die bal niet stoppen. Goed, wel, wel de Haan. De Haan, die raakt die bal ook weer kwijt. Wordt gefloten voor een overtreding van de Haan. De VVC mag het overnemen. Spelen! 63 minuut, stand is 0-1. En uh, ik ga proberen uit te winnen. gaan staan Rob, spijt weer Graag straks. Oké, okay, dankjewel Joffres. En straks uiteraard meer over deze wedstrijd, de tweede helft... waarin uh, SV Salford eigenlijk nog wel twee uh, doelpuntjes moet scoren. En dan niet uh, meer uh, van de tegenpartij er eentje tegen krijgen. Hè? Nou, we horen het uh, straks weer van Joffres. Het is zaterdagmiddag in Salford En je hoort het van Joop, het is koud. Lekker binnen blijven en luisteren naar je eigen lokale omroep ZFM. Met nu Club Nouveau. Ja, we hoorden is juist van jou Ferenc. Gaat nog steeds niet zo'n pist met SVS Spelen vandaag thuis tegen FC VVC. Tussenstand op dit moment 0 tegen 1. En zou meteen aan het begin van de derde uur van Zalvoort op staat. Uiteraard meer over deze voetbalwedstrijd. Ja, wel heugelijk nieuws voor ZFM. Ja, en nog en, een paar andere uiteraard uh, vrijwilligersorganisaties. En voor de inwoners van Zandvoort. Want uh, men kan stemmen namelijk op de vrijwilligersinformatie, via het vrijwilligersinformatiepunt... voor de Vrijwilligersprijs 2016. De bewoners van Zandvoort hebben verschillende vrijwilligersorganisaties voorgedragen... om genomineerd te worden voor de VIP Vrijwilligersprijs 2016. Een jury bestaande uit Maaike Koper, Gerry Rutte en Marijke Veerman heeft vervolgens alle nominaties bekeken en besloten... welke vijf organisaties definitief genomineerd worden. Dit naar aanleiding van de onderbouwingen... de hoeveelheid voorgedragen nominaties... en natuurlijk de visie van de jury. De VIP-vrijwilligersprijs bestaat dit jaar uit twee prijzen... de juryprijs en de publieksprijs. Op zaterdag 26 november zal de VIP-vrijwilligersprijs... bekend worden gemaakt van, met een bijeenkomst van 4 tot 6 bij pluspunt. De vijf genomineerden zijn uh, in... Uh, in hoe noem, je dat? Hoe noem je dat? In de willekeurige volgorde. Willekeur ja, heel wille Willekeurige volgorde. Allereerst natuurlijk de KNRM. De Ruilwinkel van Sinkel. De toneelvereniging Wim Hildering. Ook samen. En last but not least, uw enige echte Zandvoortse lokale vrijwilligersorganisatie, Radioomroep ZFM. Wat een mooie organisaties bij elkaar. Geweldig, dat wordt allemaal. Ja. Dus uh, inwoners van Zandvoort, u wordt bij deze echt uh, met nadruk. Uh, ...verzocht uw stem niet verloren te laten gaan... ...en op te stemmen op een van deze vijf genomineerden. En dat kunt u doen via www.plus.zandvoort.nl www.plus.zandvoort.nl En ga dan naar de Vrijwilligersprijs 2016... ...en stem, met, met nadruk laat uw stem niet verloren gaan. Nou, zo is het maar net. En dat kan ook trouwens heel eenvoudig via de CFM-app. Dus zo meteen zijn we er weer, derde you en de laatste uur... maar eerst Michael Biblé, tot aan vier uur. Sun in the sky... You know how I feel... Breeze drifting on by... You know how I feel... It's a new dawn... It's a new day...